Half uur.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 Willkommen zurück, liebe Zuhörer, für zweite Stunde der Ausstrahlung des ZFM-Radioprogramms für den Touristen. Ich bin Jaap Fönnekotter, Ihr Moderator. Wir haben diese zweite Stunde angefangen mit dem Lied Adios, Noninho. In der Aufführung, Aufführung, die bei der Hochzeit unseres heutigen Königs Willem Alexander mit Maxima gespielt würde. Ich kann mir vorstellen, dass manche unserer deutschen Zuhörer sich das gut erinnern wollen. Der Solist auf Bandoneon war Karl Krajenhoff. Hallo, bienvenue de nouveau, chers Auditeurs. C'est ici la deuxième heure de l'émission de notre programme en 7FM. Vous avez écouté la chanson Adios non Peut-être vous pouvez vous souvenir là. C'était à le mariage de, de notre roi avec euh, la reine Maxima, le roi Guillaume et la reine Maxima, les deux. il était dans la nouvelle église en Amsterdam et c'était vraiment émotionnant. Cette chanson, Adios no Nino, de monsieur, il est euh, le hollandais, Karol Krajanov. Welcome back, dear listeners, to the second hour of the broadcast of the ZFM radio program for the tourists. We started this second hour with the song Adios, Nonino, in the performance as played at the wedding of our current king Willem Alexander with Maxima. The soloist on bandoneon was Karel Krajenov. Sí, entonces bienvenido por la segunda hora de nuestra transmisión del programa en ZFM Turística. Pues hemos escuchado con mucha emoción ¿eh? la canción Adiós no niño eh, es una, un, un señor holandés, el señor Carl Crayenhoff, pero claro la canción es argentina como nuestra reina de origen viene de Argentina so, esto hemos escuchado por la primera vez en la nueva iglesia en la Plaza Dam en Amsterdam por la boda real, oh qué emoción era, eh, 2012. 2012 era. that was Verano, Summer, sung by the Latin group Cross. The next song we have ready for you now is uh, French. Ein Französisches Lied, gesungen von Joe Dassin, L'été, Indien, Indian Summer. Do you say?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 Ja, beste mensen, dan was dat Jo Dassin met E.T. en Jean. Even een nieuwtje wat ik onlangs zag. De terrassen in Zandvoort, die gaan langer open blijven. Normaal is het zo dat ze om twaalf uur dicht moesten. Ik heb het dan over de terrassen in de Haltestraat. Maar... BNW hebben besloten dat die tot twee uur mogen open blijven. Dus dat is wel fantastisch uh, voor onze toeristen. Dus om een leuke combi te maken... zou je kunnen zeggen, overdag uh, zoek, bezoeken we het Zandvoortsmuseum... met hele leuke tentoonstellingen. Kijk even op de website. <coughs> en... Daarna of op een andere dag het Hans Davids Zandvoort Museum. Uh, Zandvoort, een museum gesticht door Hans Davids... waarin zijn collectie tentoon wordt gesteld. Dat zijn alle twee ook aanraders. Zo'n terrassen blijven langer geöffnet. Dat is goed als nieuws, lieve Soehel. Die terrassen van de restaurants in de Haltestraat... kunnen nu ook nacht, mitternacht. Geöffnet zijn. Normalerweise war dat Schluss am 12, Mitternacht, maar jetzt dürfen die Terrasse bis 2 Uhr in de Morgen geöffnet blijven. Dat is ja toch een goedes, een goedes Nachrichten. Zum Beispiel, wenn, bevor Sie am Abend stadboomen gehen, kunnen Sie während der Tage auch noch. Een museum bezoeken, dat is Museum, zeer interessant. Koeken ze maar op ihre website, zandvoortmuseum.nl. Oder dat Hans Davids Zandvoort Museum, Een zandvoorter die zijn kunstcollectie geschenkt had aan een museum, ook zeer interessant. Maya. En français? Oui. Oui, alors, cher écouteur, euh, je crois que ça, c'est une, une bonne nouvelle, que vous pouvez être au dehors. Euh, il y a plein de terrasses, et surtout dans une rue, euh, dans le centre du village, de Haltenstraat. Là, les terrasses tot être uur jusqu'à deux heures le matin. Ah, ça, c'est la fête, bien sûr. Euh, vous pouvez peut-être aussi visiter un des deux musées. Nous avons euh, deux musées, euh, c'est tout près un de l'autre. Ça s'appelle le musée Zandvoort, chez nous, Zandvoorts Museum. Et une autre, euh, à cinq minutes à pied, euh, le musée Hans David. Ça, c'est une collection privée. Et aussi, là, vous pouvez voir un film euh, panoramique de Zandvoort. Et dans le musée Zandvoort, vous pouvez euh, savoir euh, toute notre euh, histoire. Euh, vous pouvez quand même voir les costumes traditionnels. Et il y a en plus une exposition sur le formula 1. Oui, vous savez peut-être que euh, cette année, malheureusement, euh, nous ne pouvons pas voir... Euh, le, le formule euh, en réalité euh, sur ce, notre circuit, mais bon, euh, vous pouvez voir ça en film maintenant. Euh, alors, je crois que c'est quelque chose d'extra euh, et en plus. Merci, merci, merci à la communauté de Zandvoort.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 Mijn handen strelen zacht, je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn. En dat waar Paul de Leeuw zo puur kan liefde zijn. To make you feel my love. Jetzt eine deutsche Sängerin, Sascha König, mit einem äh, gemütliches Lied, ein, ein optimistisches Lied. Ich mach jetzt Urlaub. Een ein halbes Jahr vorbei, immer nur noch Power kann ich gehen, denn nun ist endlich Schluss mit dieser Quälerei. Jetzt muss ich ja mal was anderes sehen. Unser Leben ist nicht nur zum Schuften da, nach getaner Arbeit und Genuss. Wer's nicht glaubt, der lebt noch in utopia Jetzt ist es soweit, jetzt ist mein Schluss. Ich mach jetzt Urlaub, so richtig Urlaub, ich pack die Koffer und hau einfach ab. Ich mach jetzt Urlaub, so richtig Urlaub, ich brauch die Sonne, sonst mache ich schlapp. Ich schau immer zu, dass jede Arbeit tut. Gib dabei das Letzte von mir her. Manchmal fühle ich mich so richtig ausgelobt. Meine Batterie ist nun ganz leer. Tag und Nacht, da mach ich mir den Hock gekrumm. Bin dabei mit mir nicht zimperlich. Immer volle Kanne, doch ich bin nicht dumm. Denn jetzt denk ich nur einmal an mich. Ich mach jetzt Urlaub, so richtig Urlaub. Ik mag die Koffer en hau einfach ab. Ik maak jetzt Urlaub, zo so richtig Urlaub. Ik maak die Sonne, sonst mache ik schnapp. Wenn ik mich bij euch nicht selber wehre, dan gibt's eine Leere in mijn tand. Heute gibt's voor euch nichts meer zu lachen, ik werde es machen. Sonst maak ich krank. Ich Ik jetzt Urlaub, so richtig Ik maak het die Koffer und hau einfach ab. Ich Ik maak Urlaub, so richtig Urlaub. Ich brauch die Sonne, Ik mache ich schlapp. Ich Ik maak Urlaub, so richtig Ik maak het die Koffer Ik hau maak Ik Ich maak jetzt Urlaub, so richtig Urlaub, ich brauch die Sonne, sonst mache ich schlaf. Ich maak jetzt Urlaub, so richtig Urlaub, ich pack die Koffer und hau einfach ab. Ich maak jetzt, so jetzt Urlaub, so richtig Urlaub, ich brauch die Sonne und das nicht zu knapp. Ja, dat uh, was Sacha Koenig. En uh, jetzt ...einige informationen. Dear listeners, the additional terraces... ...which were set in the Haltestraat... ...normally closes, uh, close at midnight. But luckily, the mayor and the aldermen of uh, Zandvoort... ...have decided... That these terraces, uh, which are in the middle of the street, uh, the street is closed for uh, normal traffic, uh, will stay open till 2 a.m. So, on a great, uh, with great temperature on a summer night, you don't have to go back to your hotel or camping site or whatever at 12. No, uh, the terraces there will stay open till 2 a.m. And I think that is really good news. During the day, if the weather is not that nice, I really can advise you to uh, pay a visit to the Zandvoort Museum. Uh, Zandford Museum has a lot uh, to see. Just go to the website zandvoortmuseum.nl, and uh, you can see on your phone or on your tablet what they have in store for you. A second uh, museum in Zandvoort, just five minutes' walk from the Zandvoort Museum, is the Hans Davids Zandvoort Museum, uh, founded by Zandvoorter Hans Davids. It's a, a private uh, uh, uh, museum, and there's also a private collection of Mr. Hans Davids. And uh, it's also very interesting uh, to have a look there. Uh, you also can uh, have a look on the internet, hdzm.nl, and uh, you can find all the information there. Maya, can you tell our Spanish listeners something about the terraces and the museum? Hay buenas noticias, es que siempre ha sido hasta las 12 de la noche, pero gracias a la municipalidad nosotros podemos irnos de fiesta porque toda la terraza quedará abierta hasta las 2 de la mañana. Ah, en el centro, en la calle que se llama Halterstraat en centro de Zandvoort. Entonces, eso es muy buena noticia. Y, ...y también eh, por el fin de semana y, y con un poquito de sol... ...nos podemos quedarnos afuera. Eh, entonces también hay dos museos interesantes... Eh, ...también están en el mismo centro... So, eh, ...quizás es una idea de combinar esas cosas... ...irse primero al museo de Sandford para ver a la colección... Eh, ...para conocer y oír la historia de nuestro pueblo para admirar a los trajes locales y también para ver un film sobre el Fórmula 1. Ahí oh, sí, es una tristeza para el pueblo de Sandford que eh, a causa de, de este virus corona no pudimos tener este Fórmula 1 eh, de coches en Sandford este año so esperamos el año que viene pero mientras tanto eh, el Museo Sanford eh, eh, puede visitar y, y admirar ese film también a cinco minutos de pie hay otro museo Hans David que tiene una colección de ellos mismos de Hans y su eh, marido una colección eh, privada también eh, merece la pena eh. so, esas son las cosas que le puede avisar A nuestros turistos en Sandford durante uh, El Tiempo Que Viene Thank you Maya Thank you And now we're going to listen To a rise up tempo number By one of my favorite American singers, Barbara Streisand Really uptempo Gotta Move to mm. move. Uh, Gotta leave this place. Uh, Gotta find someplace. Uh, some other place. Uh, some brand new place. Uh, some place where each face that I see won't be staring back at me, telling me what to be and how to be it. Some place uh, where I can just be me. Uh, Gotta move. Uh, Got to get out. Gotta leave this town. Gotta find some town. Some big new town. Some bright new town. Some new town with new places. New lights and most of all, some new faces. Gotta find a man. A new man. A man who won't worry about where I go. A man who won't ask learned what I know. A man who will know that you've gotta be free. A man who will know when to just let me be. Gotta move. Gotta get out. Gotta change my life. Gotta find my life. I'll find me a place in some new town. And baby, when I find me that new place, Vernetzt. Die Hände zübrieren, weil alle mich per SMS bombardieren, drück ich in der Hektik dann irgendwo drauf. Geh draußen am Parkplatz, mein Kopfherraum aus, völlig vernetzt, völlig vernetzt, im Kopf. Du geht's weiter, der Fortschritt ist grüßen. Da gut, er stänker dich, soll ihn schließen und die Navi Tante meckert mich an. Ich soll gefälligst rechts rumfahren, ja, völlig vernetzt, es ist unerträglich. Mein Fax liegt in Sterbenrum, fiebt er so kläglich, ist jammer Drucker. Er hat kein Papier und das E-Mail-Postfach ruft nach mir. Völlig vernetzt, ich würde dich so gern sehen. Völlig vernetzt, doch ich muss leider fernsehen. Völlig vernetzt, kommt in die Wunderwelt online. Völlig vernetzt, hier kannst du schnell das Alleinsein. Ze sie wirken so harmlos doch mach ich was falsch dann geht alarmlos alarm los die ganze straße das wollte ich nicht die ist auf einmal ohne licht ja völlig vernetzt und völlig im eimer einen stress so die technik zwischen salzburg und weimar Nu fragst du auch noch ob ich mich zu dir setz Ich fürchte, ich gehe jetzt auch noch dir ins Netz. Ja, yeah. völlig, völlig vernetzt. Völlig vernetzt. Völlig vernetzt. Völlig vernetzt. Völlig vernetzt. Ich würde dich so gern sehen. Völlig vernetzt. Doch ich muss leider fernsehen. Völlig vernetzt. Kom in die Wunderwelt online. Völlig vernetzt. Hier lernst du schnell das Alleinsein. Völlig vernetzt. Ja, ladies and gentlemen. That was Udo Jürgens, Völlig Vernetzt. Uh, he sings about how internet rules our lives. Und liebe Zuhörer, es is jetzt Zeit für die Wochenende... Wettervorhersage voor zandvoet en Umgebung. Ik denk, Sie graag gerne wissen, wie das Wetter werden zijn dieses Wochenende. Also, nu, wir sagen traditionelles niederländisches Sommerwetter. Die Sonne komt in de komende dagen, dat is die gute Nachricht, immer meer. Und dies führt zu einem gewissen Anstieg der Tagestemperatur auch. Und es bleibt auch in Sandford praktisch trocken. Na, ist das ein guter Bericht oder nicht? Und der Wind ist äh, ganz ruhig. Das heißt also, dass kein ideales Segel- und Surfwetter sein wird. So, für einige Wasser Wassersportler gibt es einfach zu wenig nutzbaren Wind. Aber im Total ist es doch eine gute Voraussage. Alors, chers écouteurs, quelque chose sur le temps, le temps, bon, voilà, ça c'est important, et surtout pendant la, la fin de semaine. Bon, chez nous, nous ne sommes pas à la côte d'Azur, c'est chez nous ici la côte de la mer du Nord, Sandford. et ça veut dire que pour nous, c'est un euh, temps euh, plus ou moins traditionnel. L'atmosphère se stabilise à nouveau d'une cours de deuxième partie de la semaine. Le soleil vient de plus en plus les prochains jours. Et alors, je crois en total, euh, ça c'est bien. Et le vent, en plus, c'est calme dans ces euh, conditions. Mais ça veut dire également que, bon, pour la voile et le surf, pour des sports euh, nautiques, euh, peut-être ça, ce n'est pas tellement bien parce qu'on a besoin du vent. Mais bon, euh, pour euh, aller à la plage et pour, euh, pour euh, visiter des musées et des fêtes dans la ville, euh, ça, c'est très, très bien parce qu'il n'y a pas de pluie. Ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Merci. Yeah, ladies and gentlemen, and then now Tina Turner, help. Interpretation of the Beatles song Help by Tina Turner. And then we turn to the Latin music. Latin music from the uh, Dominican Republic. The famous singer Jean, uh, Juan Luis Guerra with his band Catro Carente 4.40 40, and they sing La Travedia, of the uh, in, Dor in uh, German, Die Kreuzung, de Crossing, Le Passage. La traversia, Juan Luis Guerra. Ik heb een paar stappen gezet, ik heb een paar stappen gezet, ik heb een paar stappen gezet, ik heb een paar stappen ik heb een paar stappen ik heb een paar stappen ik heb een paar stappen ik heb een Como tú ik heb een paar stappen ik heb een paar stappen ik heb la paar ik heb Ik heb me compre.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 Ni en La Siberia, como tú, como tú no hay en esta vida, ¿Eh? como tú no hay que me comprenda, como tú me comprenda, y como tú no hay que me acariciere, que... ni dices. en la China ni en La Siberia. And that was Juan Luis Guerra. Well, I felt like starting dancing with this upbeat, enthusiastic, typical South American Latin music. Uh, it's time again for uh, some information for our English listeners. And I want to tell you something about the weather for the coming weekend. How does it look like? Well... The people from the UK will understand what we mean by traditional Dutch summer weather. Not too hot and sometimes rain. But the good message, the good news is that rain will be hardly to none seen this weekend. The atmosphere stabilizes again and the sun is coming out more and more in the coming days. So we will have for Dutch circumstances a nice uh, weekend. Uh, the day temperature will increase till about 22 degrees centigrade and almost no rain in Zandvoort. The wind is calm and in general that's okay, but it's not ideal for people who want to sail and surf, of course. So for those water sport enthusiasts, there will simply be too little usable wind. Maya, can you inform our Spanish listeners uh, for the weather forecast. Sí, sí, sí, claro. Bueno, señores y señores, esto es algo muy típico para nosotros. Tiempo tradicional. Tiempo tradicional quiere decir que no va a llover. poco viento, un poco gris, un poco nubes y un poco claros. O sea, temperaturas de 22-23 grados. Eh, en todo es tiempo para celebrarse y para estar fuera. Maar als de vijf is tranquilo, zijn er heel slechte condiën voor de Dus om te vijf en surfeer, misschien een beetje minder. Maar om te zijn is het tijd dan, een dutch singer, Frans Boeien, een hollendische sanger, Frank Boeien, en hij zegt, niks aan doen. And that is the Dutch translation of Can't Help Falling In Love from Elvis Presley. In de ruim einde des programma's angelangd. Veel dank voor het luieren en bis nächsten Freitag von 10 bis 12 Uhr im ZFM Radio. Een schönes Wochenende. Chers auditeurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Merci d'avoir écouté et à la vendredi prochaine à 10 heures. Dear listeners, we have come to the end of the program again. Thank you for listening and see you on ZFM Radio next Friday from 10 to 12 a.m. Have a nice weekend. Estimados oyentes, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Sognou l'orizzonte, manca le parole, e io sì, lo so che sei con me.